Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Britse milieuorganisatie wil Shell-bestuurders voor de rechter slepen... De organisatie vindt dat Shell niet genoeg doet om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Economieverslaggever Lisa Schallenberg. In het kort zeggen zij de klimaatstrategie van Shell die is niet in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. En Eigenlijk is dat een soort vorm van wanbestuur. Dat is in het kort het argument dat zij maken. In dat akkoord van Parijs staat dat de opwarming van de aarde moet worden teruggebracht. En dat betekent dat de CO2-uitstoot flink omlaag moet. Het is voor het eerst dat Shell-bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld... Het bedrijf verloor vorig jaar al een andere zaak en moet daarom die CO2-uitstoot al flink omlaag brengen. En vandaag demonstreren medewerkers uit de jeugdzorg op het Malieveld in Den Haag. Ze zijn niet blij met de lange wachtlijsten, hoge werkdruk en de bezuinigingen die eraan komen. Jeugdzorgmedewerkers willen dat daar wat aan gedaan wordt. Anders zijn ze bang dat er nog meer collega's uitvallen en jongeren die hulp nodig hebben nog langer moeten wachten. En bij de luchtverkeersleiding op Schiphol zijn zoveel zieken en gevallen dat ze één van de start- en landingsbanen minder kunnen gebruiken. Het gaat om de polderbaan. Die ligt zo ver weg dat er een aparte ploeg nodig is. S'avonds worden vliegtuigen nu naar een andere baan gestuurd. Ook al zorgt dat voor meer overlast. En sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen dit aan het luisteren. Kto? De Gid. Kto Bij taalapp Duolingo zien ze dat het aantal mensen dat Oekraïens wil leren wereldwijd is verzesvoudigd. En in Polen, waar heel veel vluchtelingen zitten, is die toename zelfs nog groter, 19 keer meer dan voor de oorlog. Alle inkomsten uit reclames bij die cursus die gaan trouwens naar goede doelen, zegt de topman van het bedrijf.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 Wil jij ook een eerlijke toekomst voor ons dorp? Kies 16 maart Partij van de Arbeid. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM Met nu in Zandvoortse Zaken. Welkom bij ZFM, de kant nog balshow. <laughs> ZFM, het geluid van Zandvoort. Moses, there's nothing you can say It's just old Luke and Luke's waiting on a judgment day Well, Luke, my friend, what about young Lee? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Annalee company? to load you right the on man Heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Uh, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we begonnen met, uh, we begonnen met uh, de band. Lekker. Ja, toch? Ja. ja. Lekker nummertje. Ja. Weet je dat ik die ooit nog gezien heb? Heb jij die band ooit uh, gezien? Eh, op het Kralingen Pop Festival in, uh, in, 2000, nee, in 1970. Kralingen Pop, ja, Kraling Pop Festival. Kralingen Pop ben ik geweest En uh, met een vriend van mij, helemaal leeg. Mm. Herman Leek, ja die ken ja, ik. van de, de Melkboer, uit Noord. Ja. ja, daar heb ik we nog een leuk verhaal ja. over. Familie nog... van Marshall? Dat is een broer. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, dat is een broer. in nee, Amsterdam. Ja, ja. eh, maar goed, in ieder geval uh, allebei 16 en met de brommen daar naar Rotterdam toe. Ik mocht eigenlijk niet van, van, van, van mijn moeder. Hm. Maar ik heb het toch gedaan natuurlijk. En, uh, ja, legendarisch. Ik bedoel, ja. uh, wat we daar allemaal gezien hebben. Uh, uh, die banden allemaal ja. echt geweldig. Waar staat de band er zo bij? Maar als 1870. Dat is toch houten blaas <laughs> instrument? <970. mensen>. Oh, <laughs> 1870. Hij well, middel... ziet er goed uit ik was 16 natuurlijk aan het ja, uitrekenen wat ik ben maar Maar uh, uh, dat uh, maakt verder uh, niet uit. Uh, maar, mag... Ja, geweldig was het. Uh, ja, maar die helemaal leek. Dat is uh, trouwens mijn economieleraar ja, geweest. Hij, hij, hij woonde vroeger uh, vlakbij de Red Light District. Dus op de Oude ja, Waal. Daar woonde hij. Ja, ja, ja, ja. En uh, toen zei hij op een gegeven moment... ik ga het verschil tussen welzijn en welvaart uitleggen. Okay. Zat iedereen te kijken van wat, wat is dat het verschil tussen welzijn? en. Nou zegt hij, welzijn is als je met je vriendin uh, ja, gewoon ligt te krakken. En hij zegt, welvaart is als je dat 50 meter bij mijn huis vandaan doet met een vrouw. Dan is het welvaart. Zo <laughs> <God. laughs> dus zou ik het onthouden. Dus. <laughs> nou ja, dat kan natuurlijk. Hè. Ja. Ja, geweldig. Ja. Nou ja, de aardige gozerij uh, woont uh, nog steeds in Amsterdam. Hé uh... hey guys, we missen ja. Ger. Ja. Nou ja, mis is een groot woord natuurlijk, maar hij is er niet. Nee. nee dat... uh, want Ger is geveld. Uh -huh. Uh, door de Zuid-Ossetische vliegende, uh, vliegende, vliegende, vliegende. vliegende. Nee, die heeft, uh, heeft even een uh, potje. Hey, ja, maar hij had natuurlijk al de Delta gekregen. Nee, de klassieke variant. Hij heeft het oude klassieke variant gekregen al twee ja, jaar doe, geleden. Nu een Omicron. En nu kreeg je van Omicron. Oh, ik, ik heb net gegeven, je moet niet naar het casino gaan. Nee. Dan heb je geen, geen mazzel. Nee. Maar hij is verkouden en hij vond: nee, wat, wat ben je ah, allemaal? veel al die stoffen heeft hij al uh, opgebouwd, denk ik. Ja, daarom. Tenzij dus, ik nu een bericht uh, krijg. Ik geloof op deze dus, plek, meneer Loogman, van harte uh, wetenschap. En ik weet niet hoe lang hij binnen moet blijven. Kan mij niet lang genoeg zijn, maar. <laughs> maar ik denk dat zijn, zijn liefde er niet gelukkig voor wordt. Nee. Je moet vijf dagen binnen blijven. Nee. nee je het uh, van Tommerger vijf dagen op de bank hebben met een scharreier Wil je ook ik niet? Weet, ik, ik, ik weet niet of, of die zit Hij zit er, ja, natuurlijk ja, zit je ja, ja, Gewoon We niet, de, de, Even afsijken. Wacht het op. Heb je een Leefman? Ja. Nou, zoiets. Dus dan. <laughs> Hey, en uh, en uh, Frank is onderweg. Frank is onderweg. Dus, uh, ja, want die is uh, op vakantie geweest. Dus uh, die, die dus, komt. Hij dus, ja, komt dus de... oh, dus Die vliegt nu boven ja, België een beetje. Nee, nee, nee, nee, nee, Ik heb hem al gezien. Hij is al oh, gespot okay. in de in het. Ik heb oh. hem gespot in de. Hij was even in Portugal, nee, nee, nee. bij zijn nieuwe kleinkind. Ah, ja, ja, ja. Nou uh, prima. Hij ja, was toch? in ja. Portugal geweest. heeft nou, een nieuwe kleinkind inderdaad. Ja, dus misschien vertelt hij daar iets over hoe leuk. Dat nou, het het het zal al gerust denken. de mooiste man. Ja. Ja, heerlijk is dat. Als je, uh, ja, het nou ja, ik denk wel. Dat is een ik bedoel, ik zie het aan mijn zus. Hè. Die, ja. nee, die vind het niets leuker. Dan, <lacht> dan heb je meer tijd als je wat ouder bent. Dan zeggen, sommige opa's zeggen dan. Ik heb nu meer tijd dat ik ooit van mijn eigen kinderen heb gehad. Nou, Wat ook logisch is. Hè. Ja, als je opa bent, dan <lacht> ja. heb je vaak meer tijd. <lacht> ja. uh, en van maar, de, opa krijg je ook altijd. En, en, en van opa mag alles. Leuk, dus opa, ja, ja, opa, je hoeft niet oh, je tanden te poetsen Naar een nou, gummetje meteen. Nee, hoor, niks van <lacht> al. Uh, maar het is natuurlijk best wel vervelend als je kind dan. Uh, als je kleinkind dan, zeg maar, niet aan de andere kant van de wereld... maar op twee uurtjes vliegen. Nou is dat makkelijk te doen tegenwoordig allemaal. Ja. Dus je bent er zo. Maar het is wat lekkerder als, als je kind met je kleinkind om de hoek woont. Dan kan je gewoon even langs lopen voor een boterkoekje. En, en nu moet je, uh, moet je naartoe. Maar ja, uh, dat je zelf lekker die luiers kunt verschonen. Dat is het mooiste. Ja. Nou, ja, ik ja, heb dat, dat niet wel. zo heel lang geleden nog een keertje gedaan. Oh ja? Ja, maar dan merk je... Wat grappig is... Uh, je ja, verleert dat niet, hè? Het net fietsen, hè? Ja, het is net nee, fietsen klopt, en zwemmen. Ja. Ja. Uh, niet tegelijk, hè? Zwemmen fietsen. Maar uh, uh, als je dan... Ik kan me niet meer... Het laatste luiertje wat ik ooit van mijn eigen kinderen in mijn handen had... Dat was uh, luiertje nummer vijf. Om je even aan te geven... Die zou jij bijna om kunnen, ja, Dat is best een grote jongen. Ja. En, <laughs> en, dat zijn best grote luiers, zijn dat. Dat is de grootste luier van, uh, weet ik wel... Hoe ja. het merken? Dat, dat is... Met, maar als er die dan ook kleine, vol, als er die vol met plas zit, dan is het een soort voetbalman. Dat is echt, oh, heel, is, die is echt heel zwaar. Dat echt een, hebben, een, jullie, een... hebben jullie daarom, bij TCB daarom gezien? Ja, goed al er wij mee bij TCB. Ja, maar we hebben geen bal. We hebben geen geld. We hebben geen geld voor bal. Dus al die, de bal. Die bal er met gingen... een lui ja, en dan tekenen we stip op. Ja, nou ja. goed. Nee. <laughs> maar, <laughs> Maar die luier was dus ja. heel groot en ja. zwaar. En toen bracht ik later, ik, moest ik vroeg ik... Oh, dat doe ik wel even. En toen kreeg ik een leiertje in mijn handen. Maar dat is een pasgeboren babytje. Maar dat, dat eerste leiertje, ja. dat is zo groot is als een zakdoek. Oh. Als een, nee, maar als zo'n papieren zakdoekje. Oh, ja. En dan kom ik met die hele grote handen. Dat was echt... Ik denk, nou dat kan niet. Het ziet er heel raar uit. Die, die hele kleine luiertjes. Oh. Ik, denk, ja, ik heb zakdoeken die groter zijn. Dus die maak je, maak je dicht zeg maar, net boven het neusje. Ja, precies. Dan, uh... ja, ja. Ik, even goed aantrekken. Je eroverheen en klaar. Oké, okay, oh, ja, nee, hey, de naam TZB viel net. Ja. Uh, uh, ja. Jullie weten dat er een. een reunie een, komt een Reunie op? komt, hè, ja. In, Meen je dat, nou? Uh, in de juli. Stanford Boys. Ja, er is op Facebook een pagina aangemaakt. Reunie. Uh, Van meneer Berghout, Sheik, volgens mij. Ja, Jack Berghout. En uh, TZB, ZVM, want ZVM Handbal. Het is eigenlijk voortgekomen ook uh, ja. uit... uit uh, en het was uit honkbal En honkbal, is nog geweest, inderdaad. Eerst Hongbal. Mij Sobbal, hoor. Nee, mijn vader heeft Hongbal opgericht. Bij vader? Oh. Yes, zeker. oké. Okay. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Met de broertjes van de meiden van, van, uh, van, uh, van Café Bluis. En, Ma en Mark en oh, Hans van okay. de Meijen zaten oh. erbij. Uh, uh, uh, wat leuk, wat leuk. Maar in ieder geval, uh, ja, ik zit even te kijken wanneer die uh, reunie is. Want je, moet, je, je kunt je ervoor opgeven voor 10 euro. Het is in de uh, kantine van uh, SP Zandvoort. En uh, nou ja, dat wordt natuurlijk een heel gezellig uh, feest. Want uh, ik denk dat er al aardig wat aanmeldingen zijn. Dus dat is prima toch. Kan je ja, ook, uh, Tino? Ik weet niet, als ik, ik vind je je niet wanneer is het? Ook? Ja, ik heb een Thesburg voetbal gevoetbald. Ja, tenminste, dacht, uh, als het als ik in juli kom. of zo, maar, uh, maar even kijken. Um, de voetbalkampen van Teseberg ja, waren legendarisch. Ja, die met die de mismannetjes en absoluut. Roel. Roel de, uh, Roel de Reus. Roel de Reus, de ja. begeleiden ja, ja. Klopt, inderdaad. Uh, ja, ja. Dus ja, dat is ja inderdaad. Zaterdag 2 juli. Dus okay. uh, als mensen... Uh, ja, de kloppen zijn daar ook nog heen gekomen. Een en ja. ander nieuws stand. Jij hebt al gestemd gisteren? Ja, ja. Op, gisteren? Ik, ik, ik heb sterker nog... Ik, heb, uh, uh, ik kan het interview van David Molenburg laten horen. Ik weet niet of dat mag. Nee. Niet? Waarom? Dat is wel serieus, man. Dit is de kandervalte. Nou, nee, ik zag hier een zinvolle opmerking van een burgemeester. Daar zitten wij... David is een toffe gast... <laughs> Maar we doen we niet, het niet. We okay. zitten niet te wachten op nee. zinvolle oh. opmerkingen. dingen die ergens over nee? gaan. Nee, okay. Dan gaan we dat niet. Nee, dat nee, nou, is goed. Dan doen we dat niet. Nee, we uh, niet. Ik, daarom uh, gooi ik het ook in de groep. Maar nee. uh, ik maar ben gisteren wat die... geweest. Wat zei je ik, het Kan je een drie zin brengen? Nou oh ja, wat ik. Uh, nee. Kijk, het heeft uh, te ja, maken met, met, met, met de manier waarop je dan uh, met de, uh, op een bijzondere plek kunt stemmen. Dat is één. Jan Lammers was er dus gisteren. En David Molenburg zelf. Nou ja, ik kom binnen. Ik zit dan met uh, iets wat kleine ogen. Dus die Jan Lammers die draait zich om en die zegt. Zo! Midden in de nacht nog wel! Weet je, dus ja. Er staat een filmpje op Zandvoortnieuws.nl van Jan Lammers samen met David Molenburg. dat staat een filmpje op. Dus dat is een kunnen openen. BNR was er ook, geloof ik. Ja, Ik geloof dat er ook volgens mij NH Nieuws is geweest. Dus dit is wel degelijk een hele tijd geweest. Nou, het was een mooie locatie. Ik heb er zelf ook gestemd. wel leuk als je op de TV kan stemmen. Ik heb het gedaan, dus is wel. Niet bereikbaar voor mensen. Minder mobiel. Minder mobiel zijn. Ja, maar het leuke was, op een gegeven moment rij je dus naar beneden. toegangse. Uh, ik denk, wat moet je nou in godsnaam uh, zijn? Dus uh, er wordt ook aangegeven ja, met die pijlen. Dus je gaat voor de Westtunnel, ga je ja. linksaf. Dus ja. achter de hoofdtribune. Ik denk, en toen wist ik het. Want ze hadden daar natuurlijk uh, die nieuwe tunnel uh, ja, bij de Tarsenbocht. Ja, klopt, klopt. En daar moet je onderdoor. Ja. Ja, maar dan ja moet je nog dat is niet lopen dan. dan, ja, ja, dat dan valt dan wel mee. Ik bedoel, maar uh, jongens, gelukkig zijn er nog twee. Volgens mij de blauwe trim is open. Ja, blauwe uh, trim is gestuurd. open vandaag en, en morgen natuurlijk ook. Ja. En uh, wat hadden we nog meer? Uh, is uh, ook al. Centerparks uh, Hotel. Centerparks ja, Hotel. Ja, ja, dus er zijn ja, twee ja. andere locaties. Ja. En daar ja. kun je natuurlijk... Centerparks is natuurlijk wel ja. Station, ja. rolstoelvriendelijk. Nee, ja. dat is allemaal morgen. Morgen gaat alles open. Morgen gaat alle locaties open. Vandaag zijn er volgens mij en gisteren... En vandaag zijn er maar drie locaties open. Denk ik, volgens de informatie... Ja, drie jaar. Drie locaties, namelijk de Red Bull Corner circuit. Ja, nou ja, ja die de, Center Park Park. Park. de Center Park Hotel en, uh, Hotel en de blauwe dus Maar goed, er, er waren gisteren ook een hoop discussies over het feit dat het Rode Kruisgebouw op de Nicolaas Beetslaan, ja, ken ik. Uh, die is dus dicht. Die is er niet meer. Want, die, want dat was altijd de stemlokaal. Ja. Oh, okay. En een hoop ouderen... Het was je uh, stopt altijd bij de fietsvierdaars in ja, de, uh, de, de, de, de laatste dat, jaar. maar dat, dat wordt nu gebruikt door, uh, door kunstenaars. Hè? Ja. En dus geen stemlokaal meer, maar er waren een heleboel mensen ver dat die dicht is. Want ja dat, is, ja, dat is natuurlijk, wonen net natuurlijk een hele over de spoorbomen waar best veel mensen wonen. Ja. Wat op loopafstand is, dat snap ik ook ja, wel. En als je dan een niet makkelijk uh, stemlokaal daarvoor in de plaats zet, ja, dat is natuurlijk. De gemiddelde leeftijd in die wijk is, uh, is niet heel laag, nee. volgens mij. Er wonen best wel wat mensen plegen. Nou, in Oud-Noord, ja, dat is zeker weg. Ja, ja, ja, ja, daarom ja. daarom vinden ze het heel jammer dat hij weg is daar, natuurlijk. Hè. Maar maar, ja. moet, uh, misschien heb voor ik, de provinciale verkiezingen. ja we nog, nog een vraag Wat voor leuks heb je? Een Kate Bush. Met die babushka? Ah, dat, babushka. Moet, dat moet wel een hit uh, zijn geweest, dus bij deze. Nee, Krijg zo niet? Cheers. We'll Leke, leke, leke, leke. Maar is zijn Russisch woorden, dus dat gaan we niet meer... Uh, nou, het ging bij ik even heb om, om Kate Bush. Ja, oké, okay, maar daar moeten we een beetje mee uitkijken wat we zeggen. Dus uh, oh. de woorden waar Russisch voorkomt, kunnen we ook niet mee. Ik heb ook ik onze Russische Dwerghamsen laten inslapen twee weken geleden. Dus, ja, dat uh, uh, had je verteld. Ja, ja dus ja, dat mag een Russische Dwerghamsen moeten worden. Uh, <laughs> by the way, uh, even een raadsel, uh, heren. Vertel. vertel. Uh, meer deuren of wielen? Sorry? Hij hey, was. Pardon? <laughs> meer wat deuren of wielen? Geef mij maar de afgelopen de dagen is op internet de hele wereld... is er is een Twitter, een jongen, Ryan Nixon... die heeft een debat op social media gegooid. Hé, paardenkoper. Je hebt zeker uh, antwoord hierop. Uh, hij had, uh, ze hadden een debat hadden oh, ze, met zijn vrienden, had deze meneer, deze Amerikaan. En de vraag was, zijn er meer deuren of wielen op de wereld? En uh, de meerderheid denkt dat er meer wielen bestaan... maar dat is overgeslagen op TikTok, op Twitter... op al die sociale platforms. De hele wereld vraagt het nu af... Die gooi ik hier ook even in. Mm -hmm. Zijn er nou meer deuren op de wereld of meer wielen? Want auto's hebben vier wielen, maar ze hebben ook meestal vijf deuren. Mm. En dan heb je deuren in kantoorgebouwen, brievenbussen, lockers. Maar de wielerfans zeggen dan... je hebt winkelkarretjes, rolstraatsen, koffers, rolstoelen... Dus die zeggen dat wielen in de meerderheid zijn. Wat denk jij? Uh, goedemorgen, Frank Paardenkoper. Frank, goedemorgen, heren. Leuke vraag. He, zo, Van de, de kant nog lang. Kom je even ook. binnen, kom je binnen. Moet je gelijk onwaarschijnlijk moeilijke vragen stellen. Ja, ja. Kleine ja. Kleine ja. ja, gesteld, ja nou, ik denk meer ja, wielen. Je 50% meer wielen? Ja. In dat zit ook in machines, rollagers. Stel uh, rol, ook ja. wielen. Ja. Oké. Okay. Want hier bijvoorbeeld, als je hier in dit pand kijkt, zijn best wel veel deuren. Ja. 1, 2, 3, Zijn hier al 12 deuren? Maar ja, er zijn heel veel auto's op de, op de stoep. Dat is ook, ja. ja, ik denk toch uh, mijn eerste ingeving... Maar blijft het, meer, het mooie is dat waarschijnlijk iemand het al lang heeft. Dat gaan nu miljoenen mensen over spreken. Zijn er meer deuren of wielen op de wereld? Ja. En er is iemand waarschijnlijk niet uitgerekend. Want er is ook iemand die <laughs> uitgerekend heeft. Ja. Wat denk jij, meneer Bobman? Nou, het, het interesseert mij de gemoederen. Er zijn meer vragen. Er zijn andere vragen waar je een antwoord op hoeft euh, ja? zien te vinden. Want dit vind ik een vraag. Maar het houdt de hele wereld bezig. Oké, okay, ik zeg deuren. Net de deuren. Je zit ja. aan de, de -show, hè. Hans? Ja, ja. Nou, jullie uh, <laughs> ja. De, maar dat betekent dat jij. Er zit hier al een klein conflict. Want ja. jij zegt uh, wielen, maar ook een beetje auto-fan bent waarschijnlijk. Ja, misschien ben ik meer op wielen gefocust. dan. Jij hebt een, een beetje fietsen. een fiets, wielen, wielen, ja, Een wielen, wielen, ja. ja. fiets heeft twee wielen. heeft geen deur. Dus maar wat, ook wat al is er keukenkastjes en, en, en kluiden? Allemaal deuren, hè? Allemaal deuren, ja. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik, ja. ja, bedoel ik, ja. ja. ik denk dat Hans een punt heeft. Ja. We kunnen het hier gewoon twee uur helemaal over hebben, over dit thema. Ja, laten, ja. We, dat ja. laten we, we het ja. doen. Maar laten we kunnen het ook niet doen. <laughs> Ja, dan gaan we maar wel. ik vind het wel goed uh, ja. dat iemand zit dus ergens... waarschijnlijk op, op een barkruk in een kroeg. Ja. Begint daarover, zet dat op zijn social media. En het gaat een olievlek de hele wereld over. En iedereen zit er over... Wat is het nou, deur of wielen? Kortom, er worden heel veel deuren geopend door dit Pardon. onderzoek. Ja. Het is een beetje de kip in het ei. Aan de ja. andere kant, je hebt natuurlijk ook winkelkarretjes... en rolgaten. Ja. ja, ja. Ik ja. ja. <laughs> denk niet dat ik, ja, het, ga ga ik ga er goed van ga slapen. Ja, dat is... Nee, dus jij ziet alleen maar wieletjes in de. Deur, de, de deur. Ja, ja, ja. Dat is wel een vraag waar je heel lang over na kan denken. Ja, dan precies. Ja. Nou, ja, dat ja, zullen we nooit weten, jongens. Want we gaan ze nee, nee, nou. niet tellen. Hè? Dus nee. het, uh, is nou. het tijd voor de sporten? nog even, dat allemaal, uh, Zullen we me erdoor uh, Jassen? Nee, dan oh. ja, we kunnen we ook even wachten. Dat ah, ah, ja, hebben we een ander belangrijk Kunnen we nog een muziekje doen? Ja, ik zou ook nog. we een stukje muziek doen? Ja, doen we dat niet? Dat is toch? Wat heb je? NCC? Toch? Het is ja, altijd wel leuk om even het. te laten uh, horen. Er is dus geen Russisch woord in, toch? Nee, the things okay. we do for love. Nou, liefde, dat hebben we wel nodig in deze wereld, denk de, Russia with love? Wat zijn nou? The things we do for love. Too oh, many ja. in the river. Too many lonely sides out to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 Dat is toch wel, hè? Beetje ja, weer, ja, prachtig hoor. Ja, toch? Mo een goede hit geweest. Ja, absoluut. Mooi, hoor. Ja. ja. Ah, ja anders uh, gaat de baas uh, weer appen, denk ik. Ja, dat hey, is jongens, zijn onze eerste uh, vrienden uit de zijn aangekomen, In hotel, Ja, het Hotel de, de, de Kust. kust. He, ja. Ja. ja, nou, goede zaak hoor. Ik bedoel, uh, ik hoop dat er nog veel meer komen. Ja. Maar uh, ik weet niet waar ze gehuisvest moeten worden, want dat, dat is wel een punt natuurlijk. Centerparks? Nou, nee. ja, dat, dat denk ik niet. Nou, natuurlijk, uh, ik, ik las toevallig, uh, dat uh, het is volgens mij kind van Levallok. Die dat hotel ja. runt? Marie-Louise Joon Lok. Ja, toch zo? Ik, ja, ja, ja. ja, ja. Precies. ja. En, uh, maar dat was, vroeger heette dat... Hotel, of ik weet nog goed dat... Interlaken heette ja het uh, Vitesse, uh, ja, ja. Bert Jacobs, Bert Jacobs, ja. Bert Jacobs ja. kwam altijd met, met, ja. de, met de selectie ja. van Vitesse. Met, met die profboerbouw ja. ja. zat hij altijd in dat hotel. Interlaken, daar was Ja, in, de ja. Ja, in de dat ja. hotel. Ja. En elke keer als ik daar voorbij liep, want ik had daar een krantenwijk... en ja. toen was het vroeger nog een woeste vlakte. Toen stond ik stond in die huis Toch? reed nou, je, nou, je, je het ook op een paard, of niet? Nee, ja. Het was een woeste vlakte. Ik zie ja. Met twee van die fietsdassen ja. achter op een paard. Met een cowboyhoed op. op. Ja. Was dan een hoestervlakte? Rijdend ja, naar de, de vuilstort. Uh, aan het ja, einde de vuilstort, de vuilstort, ja. van de Ja, De vuilstort. Ja. Ja. Maar, ja. Het, en de ja. beneden. Altijd. het ja. tochtte ja. daar altijd. Joh. En dat, toen heette het inderdaad het Hotel maken. Ja. Ja. En weet je wie daar uh, vlakbij woonde? Simon van Kolm, Die woonde daar uh, twee huizengetter oh, okay. erop. Ja, Tompjes, ja, mijn wekenen wekenen van de ja, ook Dikke Amerikaan had hij hier ja. altijd vroeger. Ik was bij de voorkomingshal hier achter bij de vink, Vinken. en Ja, daar uh... heeft hij ook gewoond, maar hij heeft ook op de versperringstraat gewoond. Oh, uh -huh. Want ik, ik kwam altijd bij, want ik was uh, bevriend, als jeugd vriendje met, uh, met zijn zoon, met René. Met Pim. Nee, Pim is mijn ja, oudere zoon. Ja, René uh, uh, en René zat bij in de klas en hierachter woonde die in de, ja, vinke, in de dat Vink en Ja, hier hierachter. maar volgens mij komt het goed met die opvang. Alleen ik vraag me af hoeveel, want er waren 32.000 mensen die zich opgegeven voor opvang thuis. Hm. Ja, en dat, dat is natuurlijk. Uh... Ja, wij hebben kijken, dan moet je. Ah, er zijn een aantal dingen die je, die je moet kunnen... want ze komen dan controleren. Wij hebben ons ook opgegeven. Maar wij hebben een zomerhuis in de tuin. Dus neem heb je gewoon je eigen opgang... je eigen douche, ja, je eigen toilet. Het, ja. Ik bedoel, het is een beetje... ik snap het wel, maar op het moment dat je getraumatiseerde mensen krijgt... moet je aanweten hoe je ermee omgaat. En op het moment dat die door jouw slaapkamer gaan lopen... op weg naar de wc en midden in de nacht een angstaanval ja, krijgen... Ja. Maar dat ook. Dat is, moet echt anders opgevangen worden. Het is wel ik, heel goed bedoeld heel lief, maar... Je, je, je krijgt, toch helemaal niet Ja, Je krijgt een cursus, je krijgt, ongetwijfeld krijg je een aantal pointers. Uh, en er moet natuurlijk ook een aantal dingen Want ik hoorde ja. over Engeland ook. Er gingen mensen vragen: ja, wat, wat krijg ik er dan voor? Wat op ja. zich best wel een beetje een rare vraag is. Vangen gewoon die mensen op. Maar op het moment dat daar mensen. stel dat het nog tot mei duurt. wat de voorspellingen zijn die oorlog. dat het tot mei zal duren. Wat, wat, is, wat is de voorspelling? Dat, tot dat, tot is, met mei, zeggen ik. Tot dat is wat, wat grote geesten nu zeggen. Maar uh, dan, dan, als dat zo is. Ik hoop natuurlijk dat het sneller is. Want de, ja, de gesprekken dus gaan het op zich heen, vrij, meest... vrij goed. Maar. Um, ja, net zoals, er komen iets tussen de 15.000 en 15.000 jonge kinderen natuurlijk nu in Nederland. Die moeten ook opgevangen worden op school. En dan, ja. uh, dus die moeten ook allemaal geïntegreerd worden in de klas. Uh, uh, dus het wordt nogal even het wordt pas en meten. Maar het gaat, allemaal, het gaat allemaal best wel lukken. Maar die, in, in Engeland vroegen ze dus van, ja wat, wat krijg ik er dan voor? Ja, Want, ja maar dat, dat is een hele pragmatische ja. kutvraag. Ja, maar op het moment dat jij drie maanden lang uh, vier mensen in je zoomhuis hebt... Ja. en die moet je voeden en, en weet je wel... Ja, ik weet ja, niet. Uh, als, de, als, als de gasprijzen van, zo omhoog ja. blijft gaan in ja. de, en, en je bent een, een huishouden met een middelmatig inkomen. Ja. En je moet er vier man te eten geven, dan ga je toch vragen. Je wil even een beetje ja. geld voor boodschappen. Nee, dat vind ik ook een relevante oh, vraag. Als een ben ik met je eens komt het wat merkwaardig over in het licht van waarom die mensen. Ja, hebben, ja. Dus kom lekker hier. Maar ja. nogmaals, als iemand uh, twee weken komt, zeg je, kan ik kom lekker eten. Ja, je ja. vreemd ja. ja. ijskast leeg. Ja. Maar als iemand voor een langere periode komt, dan is het ja. wel even anders natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant 99% zal het voor goede bedoelingen doen. Zeker 1% is ook link, hoor. Ik bedoel, ik heb al iets, iets gehoord dat er een Oekraïense vrouw verkracht is ook uh, door iemand. Zeg thuis nou, ja. echt waar? Nou ja, ja, er zijn natuurlijk mensen die daarvan willen profiteren, weet Ach, je. Dat ja, zijn een, ja. een mooie wat een Oekraïse, sick vak. Als we die mensen ja, nou opstellen, ja, maar er zijn natuurlijk heel veel zieke personen. En nog iets wat ook onderbelicht is even gebleven voor bijvoorbeeld de andere kant. Je zal hier bijvoorbeeld een, dat heb ik gehoord ook op de radio. Uh, dat mensen uit Rusland die hier langer uh, wonen... dat die ineens uh, ook nog uh, de wind uh, van voren ja, krijgen. Dat vind ik ook een stomzinnige gedrag. Ja, dat vind ja. ik een stomzinnige gedrag. En dan gaan ze Dostoevsky in de ban... Ja, en ja, een Russische ja. componist. Wat een bullshit, jongen. Ja. Echt. Ja. Maar dat verhaal tot mei... Ik, ik denk dat dat in mei helemaal niet afgelopen is. Maar ja, het, het, het, het, kijk, het, laat ik zo zeggen... De, de, er zijn een aantal specialisten die roepen nu al... Uh, het gaat de goede kant op, zoals dat zo mooi heet. Uh, op basis waarvan denk jij dat Op basis ze... van uh, bronnen, diverse bronnen. Uh, ja, ik, ik hoop en op basis dat... van uitspraken die ze nu zelf doen over die gesprekken die er zijn. Ja. Ja. En, de, ja, ja. En, de, en de voorspelling zou nu zijn dat ze Lubarsk en de, de, Donetsk Donets opgeven, de Krim opgeven, en dan gewoon geen, dit wordt voor de NAVO. En dan, uh, maar wat wij dan gaan doen, is natuurlijk te maken dat ze stiekem binnen de lid van de EU tussen nu in twee jaar en zetten wat raketten eromheen. Ja, maar, maar eerst moet die Poetin eruit gewerkt worden. En de kans is natuurlijk groot dat ergens een keer een aantal van die oligarchen bij elkaar. die gaan natuurlijk ergens zitten, zitten pokeren met z'n allen om een paar miljard. En van luister, onze vriend. die heeft ons heel erg in het zadel geholpen. maar hij ja. heeft niet goed bij zijn hoofd. Hè? Ja. Er is al een Rus in Amerika. die al in het begin 90-jaren of 80-jaren. al naar nou, oh, ja. Amerika was gegaan. die heeft gewoon een miljoen dollar op zijn hoofd op gezet. gezet ja. Ja. En gisteren... Maar het zal van binnenuit alleen maar ja, kunnen gebeuren. Ja, ja, net als Hitler destijds uh, is aangevallen. door ja. een rare parallel, maar het komt een beetje in de buurt, natuurlijk. En je hebt natuurlijk uh, uh, nu uh, de voormalige vicepremier uh, van de ja, die uh, van, is ook die heeft er al uitgelaten tegen, ja. tegen de oorlog. Uh, gisteren is er live bij het uh, Russische een ja. Is er een vrouw. Korbatsov? Kor nee, nee, nee, nee, Korbastov. Nee, die man, ik zijn naam even kijken. Maar gisteren is tijdens de live-uitzending van het Grote Journaal. Uh, uh, ja. Is er een vrouw met ja. een bord op beeld gelopen. Ja. Die gaat gewoon 15 jaar de cel in, hè? Ja. Met, uh, jongens, geloof niet meer in deze boel zitten. De oorlog ja. is onzin en. Uh, ja, die vrouw die gaat, die gaat vrouw ja. achter de tralies. Maar het is heel... Uh, nou ja, als, dat, als die Zelensky daarin zou toegeven... dan is het een heel wijs man... door die Lugansk en Donetsk op te geven... die, die Donbass-regio... en, en uh, de Krim. En laat het daarbij, weet je wel. Want ja. dit kan natuurlijk zo'n partij escaleren... Die ja, zijn niet dus, kent. Hij is natuurlijk ook dat ze geen lid worden van de, van de NAVO. Dat is duidelijk. Ja, nou ja, daar, daar is uh, zowel de EU als de, de NATO ja. ook mee, uh, ja. Mee, ja. mee fout gegaan. Denk ja, dat nog, denk ik ook. Ik ja. Echt. Ja, ja, ja. Ik. Bij de EU. Maar ja. dit is uh, best wel een inhoudelijk gesprek. Zal ik even een klein uh, heel belangrijk nieuws eruit gooien? Ja, ja. ja doe, doe ja. maar. Doe uh, we uh, nog dit is het namelijk de... een, uh, het lingeriemerk Musa Intimates. Ik ja. weet niet of je het kent. Ja. Draag jij het, Musa Intimus? Nee. Ik heb, Vind uh, jij er wel een type voor? Mochacho Malo heb ik. Heb jij Mochacho Malo? Dat ik, ik laatst op het oh, ja. Mm, nice. Ja, is dat uh, even, dat nou? is best goede spul. Dat is goede shit, is dat hoor. Mochacho ah. Malo. Okay. Ik vraag het ook niet hoor. Dat is van mijn maat niet. Hè. Je hebt niet Musa Intimus? Nee, Dat maat. is een, uh, een, ja, een, lingeriemerk, ja. een lingeriemerk. Maar uh, jij moet raden waar die van... Deze vrouw uit Musa Loos Pennings die dit maakt. Mm -hmm. uh, waar zijn de onderbroekjes van gemaakt? En je mag drie keer raden. Papiermarché, Papier bijna spijkerbroeken -spijker of zo, of? spijkerstof, ja. nee van banane. bananen. Oh, bananen, <truïque> ja, oh. ja. <truimus> da dus, daar pas je, je cicuta in voor er dan. Nee, <laughs> ja. het is, <g widely> het is gemaakt van bananenstof. Bananen heeft natuurlijk de vezel van banaan. Je kan natuurlijk, weet je, er zijn best wel veel. Daar kun je, van vezel, daar kun je stof van maken. Dus deze dit lingeriemerk heeft oranje en blauwe snipjes. Die hebben ze maar die, volgens mij ook niet geel. Dan krijg je een bananenslip. Hoe vind je die? En en ook ook uh, wasbaar? Of ja, dat, één keer ja, ja. dragen en weg? Nee, dat lijkt me niet. Nee. Nou ja, je weet het niet. Maar dat nou ja, of, is prachtig of, dat ze dat, die technieken hebben tegenwoordig. Hè. Maar met al die vezels weer... Wordt, het, het, ook, wordt bakken, het ook bruin op een gegeven moment? Je, je hebt zomaar kans dat je in de zon gaat liggen... dat je ja. banaan dan tegen de zon in gaat ja. groeien. En als je een windlijn met een klein vingeroetje schade... wordt die ja. ook bruin. Ja, ja, ja, ja. Maar dat heb je zelf in de hand of ja, in de broek. Ja, dat ja. Maar even ja. serieus. Als je dus een bananenlangerie set koopt... zou je het vertellen? Tuurlijk. Ja, ik wel, dat interesseert ben je me nog niks trots dat op voor dingen. Dat vind je toch leuk of niet? Ja, door, ja kijk, ik heb geen uh, idee. Mijn bijdrage aan het milieu. Als ja, mensen zeg maar zeggen: joh, paarden kopen, vind je het nou een ontzettend azo met een auto van, ja. van, van 60 jaar rond te rijden die zoveel benzine vraagt. Dus ja, luister, maar ik, ik ga niet tien keer per jaar op kiesvakantie, tien keer per jaar in een vliegtuig <laughs> meer en ik uh, heb een bananenslip. Ja, bedoel, dat, is wel een, een beetje, dat zou een beter antwoord zijn. Ik, ik heb recyclebaar ondergoed ja. aan van bananen gemaakt. Ja. Nou, dan, dan stopt iemand met praten ook. Ja, dan ben je ook dan heb je ook geen tekst meer. Nee, dan ben je gewoon klaar bij uitgekeerd. Geef, geef iemand een drankje, ja. tikt hem op zijn schouder en zeg oké, okay, ja. vriend. En ik heb het. hem op een gegeven moment voor het biogasverhaal. Want dat vond ik ook mooi. Gisteren zag je die vent in die grote Silo. Dus uh, uit uh, huishoudelijk afval. Uh, bijvoorbeeld afgekeurde ook weer bananen. Ik zou bananen. Een doos met Ik zou er ondergoed van maken. Pellets met chips en zo. Ja. Dat kunnen ze dus ze hebben, een soort van uh, menselijk lichaam darmstelsel uh -huh. na een gebouw. Een vergister is het. Ja. En uh, nou ja, dat wat, wat, wat, wat gas wat wij dus vinden technisch afvakkelen. Om methaan schakel. uit dus op het ja, einde. Dat wordt daar natuurlijk gebruikt om... Uh, Wordt gebruikt om biogas van te maken. Ja, maar dus om, why, why not? Ja, maar het is mooi tevoren. dat ze die techniek hebben. Gasopslag. Ja, dat is ja. inderdaad En dat is een goede techniek om van bananenvezels ja. weet je, toch dat... uiteindelijk weer. Uh... Ja, wij hadden in het uh, gebouw Schiphol Oost, waar we te werk werden gesteld, een, uh, een milieuvriendelijk gebouw. Uh, sustainable, genoemd gewoon mm -hmm. tegenwoordig onzin. Maar de vloer. Dus dat was op de vloer was gemaakt van gerecyclede petflessen en dat soort dingen, weet je wel, dus dat is ook grappig dat we allemaal die technieken uh, ja. hebben. Ja. Ik uh, ga even toch interrumperen. Ja, we zitten al uh, tien uh, over. Ja, gaan we naar spoed. Uh, ja, nee, ik heb net dus al twee, uh, twee brieven gekregen. Ja, ja, ja erom. Dus, dus het wordt even tijd uh, dat we dat dan gaan doen. Dan, ja. Ik kan het toch over darter gaan. Ouwe rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Nou, een heleboel hè, want uh, ik begin even met het feit... dat er gisteren een, een, een legendarische coureur op het circuit van Stomvoort heeft gereden. Ja, en, heb ja, ik mm. ook begrepen. Uh, Stirling Mos. Ja, klopt. Ok. <lacht> is hebben op de <lacht> Het is geen autocoureur, hoewel trouwens nu wel... maar het was uh, Valentino Rossi, onze Italiaanse alleskunner op de motor... Ja, uh, die, dat is natuurlijk een, een, een legende, want uh, hij heeft uh, 100, wacht, wat was het? 116 Grand Prix-overwinningen. Negen ja. uh, wereldtitels achter zich. Eerst 116 Grand Prix-overwinning kun je nee, niet zeggen? Ja. Ja, nee, ik kan er van zeggen, maar ja. niet, hij is in ieder geval nu in de 40... en uh, heeft de overstap gemaakt dit jaar naar de auto's. Waar gaat hij in rijden? Hij rijdt in een uh, Audi R8 GT3, en dat is in de... Uh, GT World Challenge klasse. Oh, okay. uh, dus het gaat wel een beetje de wereld over. Ja, het gaat de wereld over. Hij komt trouwens in juni. Uh, 17 tot 19 juni rijden die auto's in Zandvoort. En daarom hebben ze ook Even waarschijnlijk hier getraind. Testen en misschien vandaag ook nog wel hoor. Dat zou kunnen. Dus uh, ja, een mooie auto met uh, nummer 46. Zijn vader, uh, Graziano, die reed altijd met nummer 46. Dat was zijn nummer. En uh, op alle motoren en alle uh, voertuigen waar Valentino in rijdt... Dat is ook nummer 46. Ja, mooi. Dus, uh, woont hij ja, ook op nummer 46? Denk ik hij wel. woont ook op nummer 46. Ja, ja dat ja. hebben ze speciaal aangepast. Want eerst was het 83. En toen hebben ze dat uh, mocht hij dan 60, ja. 46a op. De, uh, ja. nee, maar goed, uh, in ieder geval. Uh, leuk dat hij uh, hier rijdt natuurlijk. Hè. Nou ja, de Formule 1 komt eraan komende zondag 4 uh, ja. uur. Gaan we kijken? Hebben jullie thuis uh, nou, mogen even uh, kijken? Ik, nee, ik heb ja, niet. 4Play, nee. HBO. Ik heb alles ah. aangeschaft. Oh, ja, <laughs> voor de zekerheid. dat is er mijn uitval. Ja, nee, later. je hebt gelijk. Uh, ja. nee, ik ben niet zo, zo fanatiek. Ik vind, nee? uh, ben wel zeer voor het circuit. En ook uh, het zand het circuit met name. Maar ik ben niet zo fanatiek. De enige... Uh, Formule 1 race die ik helemaal heb uitgekeken... was die van Max in september. In uh, Stanford. Ja, ja nou, toen nee, kon ik, die, ik die, niet niet ja, kijken, ja. weet je. Die kon iedereen straks ja. kijken, want die komt ook op NOS. Dus ja. uh, dat is op zich wel leuk. Uh, nou ja, we hebben de, de testen gehad... in uh, hetzelfde circuit van Bahrein. Uh, ja, Mercedes was een, kon, zat er niet goed bij. Maar uh, het, het was allemaal sandbagging... En, Hmm. Uh, hij was onstabiel in de, in de bochten. Er was ook poisoning. Ja, weer. Je de dat op, ja, de, de op het asfalt. Ja, ja. Ja, maar dan hadden, hadden de jongens van, uh, van uh, Max was beter onder de knie, hoor. Ja, er waren een paar teams die daar erg van waren. Maar dan het waarschijnlijk niet maar die auto's gaan stuiterend over het asfalt. Ja, dat heeft met de vloer te maken en de lucht die eronder komt. Dat zag je ook op de camera. Dus die voelen enkele helemaal Schuddend is het koud. Als de banden niet waren uitgebracht. Ja, Bro, ja, ja, ja. die promotiebeelden zag ja. toch goed, hè? Echt dansend bijna over, die, over die, dat asfalt. Maar ik denk dat Mercedes wel voor elkaar gaat krijgen, hoor. hoewel Louis Hoe, hoe groot heeft... schiet, schat je de kans van Larbarstee in? Uh, de, de moeder van, uh, van Hamilton bedoel ze heeft Frank natuurlijk ook niet meegekregen. Nee, nee inderdaad, hij... Uh, wil... Lar Ballestier. Hij wil ja, zijn Lar moeder uh, gaan uh, eren. De achternaam was een, nee, niet uh, Larestier, Larestier. Oh, nee. Ballestier, ja. Lar Ballestier. Ja. is hamilton streepje Ballestier. Hij, ja, hij zijn moeder. Zo heette oh. zijn moeder en hij wil uh, toevoegen aan de naam Hamilton. Okay. Maar dat wil je ook laten vastleggen. En, uh, nou ja, goed, voor de klantenkoppen wordt het wel erg lastig. Ja. Dat is, is een het... hele lange naam. Ah, hij, dus, is het kost er heel veel ruimte kost op kost op de auto. In. ja. ja. En dan is het geen Hammer Time meer, maar... Uh, hammer Time maar Time! time. Ja. <laughs> <laughs> maar, uh, het is ook een beetje weer uh, wat, wat aandacht zoeken van die jongen. Ik bedoel, uh, hij, hij, heeft, hij heeft gisteren dat allemaal verteld in uh, Dubai... waar hij sprak uh, tijdens voor, voor een paar duizend mensen. En uh, nou ja, daar wil ik toch een beetje weer opvallen, weet je wel. Maar we gaan, we gaan zien of Mercedes erbij zit uh, bij uh, Red Bull en uh, Ferrari... Uh, Mag snelste ronde uh, gereden van die drie dagen. Maar ja, het zegt allemaal niet zo heel erg veel. Uh, maar wel ja, iets toch? Nou, wel iets. Maar uh, je weet niet wat, wat Mercedes gereden nee, heeft. Nee, volle Mercedes En Mercedes lag gewoon vijf seconden achter uh, de snelste of Ja, dan nou, denk ik, ja het, zou mij, het zou mij gewoon niet verbazen als Mercedes, de als Mercedes toch tijdens de, tijdens, tijdens de trainingen... Uh, voor de echte Grand Prix weer, weer de snelste is. Zeker. Um, ja, en mag zegt dan weer, ja, we hebben niet eens volle bak gereden, en, uh, het is allemaal wel goed. Maar het, het, het zou leuk zijn als Ferrari er ook bij zit, hè? dat is wel, wel grappig, dat je dus drie, in ieder geval drie teams, teams hebt, en misschien met McLaren er bij huh? vier. Ik wou zeggen, vlak McLaren niet eigenlijk. Nee, hè? McLaren zou er ook nog bij kunnen zitten, maar die hebben wat pech gehad, hè? dus uh, um, die, die hebben het niet heel goed gedaan, in, in, maar die, die komen ook al in de boven dat, dat kan niet anders. Um, Horner, van, van uh, Red Bull heeft gezegd dat ze naar het budgetplatform moeten kijken. Ze mogen nu 145 miljoen uitgeven. Maar ja, uh, wat denk je van de brandstof, de, de, alle, alle prijzen. Die, die, die uh, Mensen die daar werken, die willen natuurlijk wat meer geld hebben. Om het, uh, dus, dus ze zeggen van nou, we hebben eigenlijk toch wel wat meer nodig. En ja, maar ja uh, Red Bull kan het makkelijk betalen. Er zijn ook teams die het bijna niet kunnen betalen. Dus, uh, maar uh, ze gaan er waarschijnlijk wel over praten. Uh, even kijken. Toto Wolff, de grote man van Mercedes, heeft uh, uh, uit de doeken gedaan dat hij al jarenlang, vanaf 2004 al, uh, een psychiater bezoekt. Hij uh, je nog hier nagebeten? Uh, ja, daarom bezoekt hij ook een psychiater. No nee, Mikey. Ja, misschien dat hij nou wat meer gegaan is de laatste uh, twee, drie maanden, maar... Uh, uh, mentale problemen heeft hij. Ik vind het goed uh, dat regelmatig. hij het toegeeft. Ja, ik vind het goed is. dat dat soort mensen toegeven dat ze ja. afdoen, een medisch uh, ja. uh, steentje ja, nodig de hebben. Ja, we hadden er vorige week over dat hij gesproken had voor die uh, studenten. En dat heeft hij daar uh, toegezegd. gezegd. Dus dat is op zich aardig. Uh, we hebben René Lammers, uh, de zoon van John. Die heeft ook gereden afgelopen weekend. Dat ging niet zo goed volgens mij. Nee, dat was een beetje tegenvallend. Hij uh, had onder andere een penalty gekregen omdat hij iemand uit de baan uh, roste. Dat is sowieso goed. Uh, pushing off the track. en ja, uh, Ook nog een crash tijdens de openingsronde. Oh, uh, geweldig, maar goed... Uh uh, het waren, was, waren wel finales van de, van de en uh, Ja, dat is dat, dit keer niet zo erg... Uh, Volgens mij heeft Jan er iets over gepost op zijn social van... Het, dat leer alleen maar van. Ja, je kunt alleen ja, maar... Je ja, leert ja, ja, ja, ja, van je ja, fouten, We denk je dat die ja. ja, nee, Max Verstappen klopt. eraf heeft gerost. Dat klopt, dat klopt. Nee, dat, ja, zo is het ook natuurlijk. Hè? Uh, dan hebben we nog uh, een Amerikaan die waarschijnlijk gaat testen voor... Ik dacht, McLaren ook. Dat is... Uh, Colton Herta, 21 jaar. Uh, Brian hij, Herta denk ik. ja. ja. Colton Herta, ja. Toch? Ja. ja maar ik, ik, ik, de naam Brian Hertha. Jij mag Herta. Brian zeggen. Ja, maar Brian Herta is niet ja, haar familie je. zijn, denk ik. Ja, maar dit gaat om Colton. Is, ja, ja, ja, hij is dat, 21. Dat en uh, heeft al uh, zeven keer Paul gereden in de IndyCars. Een groot talent. Ja, dus het zou wel dat leuk zijn als er weer een keer een Amerikaan... Uh, in de Formule 1 komt. Hè? Zeker ja, ook ooit. omdat Liberty Global, is het, het bedrijf dat ja, de Formule 1 bezit, het nu is een Amerikaans toegraan. bedrijf is. Ja, dan heb je een Chinees, die is en dan Slim. Uh, nog een, uh, een Amerikaan bij de stad. Rust eruit, top. Ja, en ik, en ik wil eindigen met een, een, een toch triest bericht. Uh, ken jij de naam Vic Elford? Nee, nee. Ook een Formule 1 coureur. Nou, legendarische coureur hoor. Ik bedoel, uh, niet zozeer in de Formule 1. Maar ik wat heeft hij allemaal niet gewonnen? De, de, de Targa Florio. Hij is Europese rallykampioen geweest. Twee keer Le Mans gewonnen. De 24e in Daytona. Dus hij wordt gezien als een van de uh, uh, oh ja. beste coureurs, all round dan. Hè? Uh, dat, zo wordt hij ook door zijn, uh, zijn uh, mede-coureurs. Hij uh, heeft gereden voor Cooper, voor McLaren en BRM. Ja, ja inderdaad. Drie, uh, drie keer. Hij heeft zand voor het Sandvoort maar één keer gereden. We hebben eind jaren 68, ja, 69 hij 60, 69, 69 hebben ze gereden. Grand Prix Klop, van ja. Nederland. Ja, ja, heel goed. Dat weet je allemaal, je over. Nee, ik dus heb ik oh, oh je over. ik heb een computer voor mijn neus, hè? Ja, nou ja, hij heeft de, de laatste jaren... Wikipedia. Het was wat uh, <laughs> moeilijk voor, voor hem en zijn vrouw om, om dat te behandelen. Dus er is nog een hele actie gestart om hem financieel te helpen... door medecoureurs, et cetera. Maar ja, deze man, 86, is helaas overleden. Maar iedereen ja. overlijdt, dus uh, uh, Vic Elford ook. Nou, daar wil ik uh, graag mee eindigen, denk ik. Ja, nou ja, goed, dat was het eigenlijk. We gaan lekker up uit met ja, de dode coureur. Iets prima. over Ajax, maar ja, Ajax, <laughs> ja. uh, Ajax speelt vanavond. Ik bedoel, dat weet jij of niet. Nou, ik, toevallig hoorde ik het op de radio als dat ik het ja. dus, ik weet, Tegen ben. Vika. Nou, geen onbelangrijke wedstrijd. Het is nee. de achtste finale van de 2-2 hebben ze gespeeld, dus ze moeten nu even winnen. Ja, ze dus moeten winnen. Maar ja, ze hebben de acht uh, de laatste duels in de, in de, in de knockoutfase. fase. De acht laatste thuisbebelst in de lock-out fase... niet gewonnen hè? in de Champions League. Dat was dus... de zieke. Ja. Ik vond wel heel onwaarschijnlijk... nou, grappig is een groot woord. Opvallend vond was de opmerking van uh, uh, de trainer van Ajax... over die Iatare. Ja, dat die... over dat, dat, dat die rennen. Ja, dat was, ja, ja. Dat was, die Iatare, even voor jou Frank... dat is een, uh, hele... Jongle, een hele talentvolle voetballer. Iedereen ja. zegt, Nou, dat wordt de nieuwe kruif. Ja. Dat is dé nieuwe ster aan het firmament. moment. Maar die gozer had wat mentale problemen en kwam niet op de training en werd te dik. En uh, kreeg overal ruzie. Nou zo, weet je wel. Werd naar ging naar Italië. Waar In Italië, Italië daar werd hij ook weggestuurd. Nou ja, kortom, dat ging niet helemaal goed met die jongen. En uh, nu hebben ze bij Ajax gezegd, nou, we proberen het nog even met hem. En toen had die, had die trainer van Ajax gezegd, hij kan niet rennen. hè, wat? Ja. <laughs> hij nou kan ja, niet rennen. Hij kan niet rennen. Ja, met andere woorden, op het niveau. Wat hij, ja, hij, her, hij herpakte zichzelf. Uh, maar toen dus zei hij: Ja, op het gebied van uh, Eredivisie slash de Champions League. Met andere woorden, ja, die gozer zit nog geen snelheid in. Hij nee. kan niet rennen. Maar ja, dat is de overgewicht, denken ze. Nee, nou, Dat weet ik niet. Dat ja, ja, ja, ja. kan, dat hij nog niet in fit is. Maar uit, als iemand tegen je over zegt: ja, kan Hij kan niet rennen. Ik bedoel niet omdat een van de kruif, die zei: Je moet helemaal niet rennen. Je moet gewoon op de juiste plek staan. Ja, ja kruif, die kon ook niet rennen. <laughs> maar die kon aardig voetballen, kan ik niet ja. zeggen hoor. Maar ik vind het terecht als ze hem keihard aanpakken hoor. Ik bedoel, deze jongen moet gewoon voetballen. Nee, nee dat wordt het weer niet. De aan niaanse uitspraak was op een gegeven moment: Je moet op tijd. Zijn. Als je te vroeg of te ja. laat bent, dan, ja, dan, dan, dan. Hij wist dan gewoon ja, waar hij ja. moest staan, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Van, van, van, van Maradona, die heb ik nooit in rennen. Nee ook, niet. nee, ook niet. Nee, maar die stond wel over. Die ja. stond, op <laughs> ja. stond op hetzelfde plek. Die uh, <laughs> ja. heeft zelfs zijn handen nog gebruikt. Uh, maar goed, zullen we een uh, stukje muziek uh, draaien? Ja, misschien uh, een Dat uh, uh, ja. lijkt me wel ja. fijn. Je je doen we deze? Misschien wel leuk. Do Duran met Girls van de Film. heb ik me laten vertellen dat dit uh, met dat cameraantje dat dat van een Nikon is. Dat heb ik dan uh, van Walter uh, Sands altijd uh, gehoord. Ja. Want die zei dat. En die wist mij dat te uh, vertellen. Dus uh, okay, was van prima, een Nikon. Ja, ja. Nou, Doe erin waar ik gisteravond geweest ben. Nou? nou? Bij een bijeenkomst over het afsluiten van de Halterstraat. Oh? Hoor, die, die was voor bewoners. Nou, ik woon in Altijdra. Met betrekking tot het zomerseizoen. Ja, ja. Nou, ja, het zomerseizoen. Het inderdaad. was altijd donderdag tot en met zondag toch? Ja, maar wat willen ze nu? Uh, uh, Helemaal. Ja, ze willen het inderdaad de hele week doen, van vijf tot twee uur s'nachts. En ze willen dat niet meer met hekken doen, uh, maar met, uh, met een. Uh, Paaltje. Um, ja, met een paal. Ja, right? snap po ik wel. poller. Nou ja, zo'n paal die ze ook bij de busbank ja, ja, gebruiken, die je, omhoog komt gewoon. Een instinkbare paal. Ja. Zo gaan ze dat doen, en de, maar dan mogen er ook geen brommers meer rijden. Nee, snap ik ook wel. Ja, dat snap ik ook wel. Maar wel fietsers, maar geen brommers. En hoe willen ze dat tegengaan, uh, die brommers? Uh, er komen camera's te hangen met kentekenherkenning. Uh, oh, ja. Slim. Chinese ja. camera's? Dat is waarschijnlijk om en, uh, nog niet deze uh, zomer. Ja. Maar ze willen dat doen van mei tot september. En dan uh, ja, eigenlijk uh, vanaf... Ja, weet je. Maar waren er ook mensen maar, van, ik noem een kaaskorrie... Er uh, was uh, smiddags een, een bijeenkomst geweest voor uh, ondernemers. Ja. En uh, ik weet niet of ze daarbij was, dat zal ongetwijfeld. Want mens, ze ja, is een van de tegenstanders. klopt. Frank, als je tot vijf uur smiddags van je winkeltje open kan dan het laatste uurtje uh, wordt wat minder kaas verkocht. Kom op. Maar dat uh, ga uh, de hele dag zijn. Ja, aan de andere nee? kant. Uh, Vanaf vijf uur. Ik, ik heb gisteravond gezegd oh. van, uh, om dat de hele week te doen. Om dat de hele week te doen. Ik weet niet of dat uh, goed is. Of, als ja. je dat van donderdag tot en met zondag doet... daar kan je me nog iets bij voorstellen. Maar uh, ik heb natuurlijk vorig jaar ook gezien... dat tussen op maandag, dinsdag woensdag... Nou, dan kun een, een, een, ja. Ja, ja. kunnen ze dat aanpassen door het paaltje te laten zakken op bepaalde tijden. Kunnen ze dus wat dat, maar als ik. Kijk, nee, maar als het gaat al... ook om de borden die je oh, bij ja, ja, ja. moet gebruiken. Weet je wel? En ze willen niet meer. Ze willen uh, uh, eenduidigheid. Want die, die man die dat gisteren uitlegde. die had het zelfs over uh, Google Maps. Hè? Dat, dat Google Maps het allemaal niet meer begreep. Dat, je, dat mensen ook uh, niet weten. of ze nou op die dag wel en die dag niet. Ja. Uh, gewoon eenduidig de hele week. Maar ja. Ik denk bij mezelf, waarom zou je dat doen? Ja, daar ja, kom je ook nog. De onderneming ja, in de is de zomer, nee, maar In de zomer begrijp ik dat. Dan maak ik gewoon een auto. Nou ja, het gaat van mei tot september. Hè, tot ja. in, september. Nou ja, in de hoogzomer snap ik dat best, want dan kun je lekker flaneren ja, ja, door de hadstraat voor de horeca, daar komen natuurlijk wel... mensen na vijf, ja, na zes uur komen ja, niet ja, lang. Ja, ja, ja. Maar niet als ik wil gaan eten... bij een restaurantje in de Halterstraat... dan ga ik natuurlijk niet met mijn auto, want in de hele Halterstraat... zijn 16 parkeerplaatsen. Ja. Als daar je omzet van afhankelijk is, heb ik al eerder gezegd... Ja. doe normaal ja, aan zijn zestien parkeerplaatsen. Ook, als je daar je vrede ja, ja, ja, mee moet ja, verdienen van ja, die 16 parkeerplaatsen... Ja, ja, doe je iets niet goed als ondernemer, ja, ja, ja, ja, ja. met alle respect. Mm -hmm. Dus... Van alle zijkanten kun je naar de Haltstraat toe. Alle zijkanten kun je met je scootertje tot aan het zijstraat. Ja, maar dat willen ze dus ook allemaal gaan aanpakken. Want ja. uh, die worden ook afgesloten en, uh, met cameraherkenning. Ja. Nou ja, goed, omdat. Je weet natuurlijk, uh, zeker Standvoerder... Uh, hoe jij een ondersteam moet komen. Ja. Nee, als ja. ik met mijn scootertje naar Ronnie's van Sandvoort... de IJzerhandeltje kan komen... dan zet ik mijn scootertje toch achter de klikspaan... en dan loop ik zo de halte. Zaten. Bijvoorbeeld. Daar ja. is er ook een scooter uh, of uh, een fietsparkeerplaats... naast ja. de IJzerhandel-Sandvoer... Ja. die vorig jaar bijna niet gebruikt werd trouwens. Ja. Die, uh, maar goed. Ja, maar dat is uh, ook hoe je mensen opvoedt natuurlijk. Ja, dat is waar. En die vijf uur dat is denk ik ja de week misschien kan je er ook zes uur van maken want de meeste winkels zijn tot zes uur open door. Mm -hmm, ja. dus ik kan me wel voorstellen dat de onderneming begint te zeggen ja dat laatste ja. uurtje haal ik dat scheelt ja. net 5% van mijn omzet. ja, ja dan denk ja. ik ja dat, ene uurtje goed, mag dat drol uit. Uh, een uurtje maar goed binnen nu en een maand moet het bij de bij de burgemeesters en wethouders uh, die moeten daar een beslissing ja. over nemen ja, dus er zou nog een, een nieuwe bijeenkomst komen en ik, ik hou jullie op de hoogte. Maar ik vond het niet. Maar, ik, vond het, ik, vond het, ik vond het wel prettig hoor. Ik vond het, het ook prettig. prettig. Ja, ja, was, ja, ja. Maar, en dan gelden natuurlijk weer andere dingen met de grote evenementen. Hè, met de ja, en, en als. Uh, kijk, bevoorrading. Kijk, als er s'avonds om acht uur nog een vrachtwagen moet komen om, weet ik, veel biervaten aan te leveren bij een of andere café. Nou, meiswerk, dan hebben ze daar echt wel een uitzondering Nou, in. Dat, dat, dat moet dan wel overdag geregeld worden. Ja, mij, waarschijnlijk wel. Maar. maar ik bedoel, er zal echt wel een keer. Ja, maar goed. Uh... En hij moet natuurlijk open zijn voor het, als, er, als er een ambulance. Ja, voor, sowieso. Die paaltjes gaan sowieso ja. naar beneden voor ambulance, brand, Precies, en de ambulance, ja. de brandweer de politie natuurlijk. Ja. Dat is duidelijk. Ja. Ja. En dan zullen de terrassen, net als vorige keer, niet helemaal over de hele straat nee, mogen staan. Nee, dat mag ook niet. Want, nee. want er moet altijd wel een soort van auto lopen. Er moet altijd uh, ja. de brandweer. Uh, over ijzerhandel gesproken. In het volgende uur, want we hebben niet zoveel tijd meer, zou ik toch even een paar woorden willen wijden aan, het, aan de op handen zijnde sluiting van. De oudste ja, ijzerhandel. Ja, ja. De, lip, ja, de lip. Ja, de lip gaat dicht. Ja. Eind deze maand al. Ja, maart, uh, ja, 31 maart. 31 ja. maart. Ja, dus dat is toch, jongens, dat die we ja, daar uitgebreid over hebben. Want het is toch... Uh, legendarisch. Uh, end of an era. Nou, dat ja. zou ja, zeker weten. Ja. Uh, is het al... Uh, nou, we uh, hebben uh, nog uh, twee minuten, hoor. Dus, oh, uh, dus we, we uh, hebben uh, ook, heb ja. ook een uh, Kijart nieuws. We nieuws uit te Horen. Uit Horen? Ja, niet uit Horen. Maar uit Horen. Uit Horen? Uit Horen. Uit Horen. Uit en te weten het Willem-Driesse-park in Hoorn. Hmm? Dat is nogal een plek. Uh, dat is een hartstikke leuk park. En, uh, en dan zeker Anita, die ging haar met haar hondje rondlopen. Het hondje heette Kenzie. Dat doet er verder helemaal niet toe, maar ik denk ik meld het even. Uh, die had een heerlijk gewand in het park. En toen kwamen ze thuis. En toen zat haar man, die keek naar die hond. En die, man, die hond deed een beetje gek. Oh, ja? Die was een beetje... Een <lacht> beetje die toonde <laughs> iets wat vreemd gedrag. Maar nou werkte die vrouw zelf als dierenassistent in een dierkliniek, Dus die is naar... Uh, hij heeft het, het onderzocht. En ze zei, ja, toen, de doest wel vaker de hond. Die had natuurlijk, inmiddels had hij even een kleine drolage opgegeten. Sommige honden oh, eten de ja, rollen van andere ja. hond op. Maar wat bleek nu, dat was niet een hond van een, een drof. Ja, is een beetje vies, bij een drof, Het was een hond van een junk. Oh ja? ja, dus, die had, ja, dus De, de, de tekst was junk. hond van hondenpoep. Je hond had dus gewoon ja. van junkerpoep Je had dus gewoon een drol van een Junk opgegeten. dus dat was <laughs> waarschijnlijk nog wat de rest, rest van, van de heroïne? Heroïne, cocaïne, meta, <laughs> visa, poep, poep, poep, poep Die dus begon, begon het weer helemaal te blaffen. Ja, <laughs> die hond die was apenstoond, was die gewoon. Van een kleine drogluizen. Holy cow. Maar goed, ja. nu ging het weer. Dus, uh, maar ze zijn dus wel gewaarschuwd als je, je hond uitlaat in het Willem Wiesepark en horen. Kijk uit dat je, niet met je, dat je geen drollages ja. opeet met nee, nee, je hond. Ja. <lacht> ik, hoe dan? <lacht> Druk ja, ja, sommige honden doen het. De apen doen het ook bijvoorbeeld. Waarschijnlijk meer dieren. Die, dan nee, maar het zit als, die drug zit natuurlijk ook... Net ja. als, als een junkie een kind krijgt. Moet dat kind meteen afkicken. Omdat dat zit allemaal in het bloed. Dus blijkbaar ja. ook. In ik heb uh, ja. geen Ik zit er zwaar over te na te denken. om straks uh, bij het uh, volgende uur met uh, Ian Jury uh, maar uh, te beginnen, denk ik. Met wie? Die en, uh, oh, ja. Over hondenpoepen. Ja, ja, nee, niet met hondenpoep, hondenpoepen. Nee. Ja, nee, nee. <laughs> maar goed, uh, dat, dat, dat, nee, dat, dat, het wordt iets anders. Dus dat, uh, dat zo. Want we gaan op naar het nieuws van 11 uur, mensen. Dus... zover het, het, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.